1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Postbedrijf Cent koopt selectmail. Duitse economie flink gegroeid. En Tweede Kamer praat over Q-coorts. Vanuit het Westen trekt er een regengebied over het land. Het is zo'n 5 tot 8 graden. Ook vanavond, vannacht en morgen valt er flink wat regen. Maxima liggen morgen tussen de 8 en 11 graden. En het blijft de hele week wisselvallig. Postbedrijf Cent wil Select Mail Nederland overnemen. Samen willen ze een marktaandeel van 16% halen. Of meer. Peter Wiegman, bestuurder bij Abfacabo FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Verrast het u, die overname? Ja, het verrast me wel. Hoewel het wel bekend was dat de partijen al langer met elkaar aan het, aan het praten waren. Maar van waar van dan toch die verrassing? Nou ja, vooral omdat we als vakbonden de afgelopen maanden en maanden toch vooral uh, hebben meegekregen dat uh, Cent nergens geld voor had. Maar men heeft wel, wel voldoende middelen, blijkbaar voor deze overname. Dus dat is toch wel enigszins verrassend. En nergens geld voor? Waar, de, waar hadden ze geld voor moeten hebben? Nou ja, we hebben zoals u wellicht weet al enige tijd uh, strijd over uh, komen tot uh, normale arbeidsvoorwaarden, uh, normale. Uh, uh, arbeidscontracten. Op de vaste de contracten en zo, dat, uh, dat verhaal. Ja, in plaats, van, uh, in plaats van stukloon en betalen onder het minimumloon gewoon naar wat uh, wettelijk in Nederland eigenlijk ja. de normaalste gang van zaken is. En dat, dat lukte maar, uh, maar al die tijd niet. En dat was vooral een geldkwestie. Maar ja, goed, men heeft uh, dit wel kunnen financieren, blijkbaar. Ja. Is, het, uh, is, is het goed nieuws, of uh, wat, wat vindt u ervan? Nou, als je eigenlijk nog helemaal niks weet over hoe dat allemaal gaat uitpakken, dan moet je daar een beetje voorzichtig in zijn. Maar in zijn algemeenheid was volgens mij iedereen het erover eens dat er minstens één partij op de postmarkt te veel was. De postmarkt krimpt, dat weet iedereen door internet, door e-mail, dus het is een krimpende markt. En als er dan drie partijen elkaar heel hard gaan beconcurreren, dan gaat het alleen nog maar over de prijs... En die prijs die is zo gedaald, dat als het zo doorgaat, ja, dan is er ook niet meer een, een normale markt van te maken. En laat nou net Selectmail de ergste prijsvechter zijn geweest de afgelopen tijd. En dan denk ik, ja, dan, dan is het goed dat, dat die verdwijnt. En dat er partijen overblijven die hopelijk naar normale tarieven gaan, waarbij je normale arbeidsvoorwaarden... en normale contracten kunt gaan betalen. Ja, zou dat gaan lukken worden? Een uur geleden bestuursvoorzitter Gert-Jan Morsink van, van Cent... die zegt dat hij zoveel mogelijk werk wil, wil behouden. Um, is dat uh, betaalbaar als meer mensen vaste contracten moeten hebben... zoals de bemiddelaar Freeman adviseert?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 dat ook de overheid de aanbevelingen van Freeman gaat overnemen. Dan is het helder, dan is er ook geen ontkomen aan voor cent. Die arbeidsovereenkomsten met dus het gewoon het minimumloon en alles wat daarbij hoort, daar gaat men gewoon ja. naartoe. Ja. Uh, daar, daar, daar, daar is geen uitweg. En ik ga er ook vanuit dat nu uh, cent groter wordt, meer volume heeft, dat het ook gewoon mogelijk wordt om dat allemaal op een normale manier te gaan regelen de komende tijd. Peter Wiegman, bestuurder bij afra FNV. Dank u wel. De autoriteiten van de Australische stad Brisbane hebben tegen de inwoners gezegd... dat het nog niet te laat is om te vluchten. Bijna 20.000 woningen worden door het hoge water bedreigd. Het hoogste punt wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. Duizenden mensen zijn al gevlucht voor dat water. En verwacht wordt dat meer dan 6500 mensen onderdak zoeken... in een van de drie evacuatiecentra. Door de overstromingen in Queensland zijn tot nu toe zeker 16 mensen omgekomen... en tientallen mensen worden nog vermist. De bemanning van het Poolse vliegtuig dat vorig jaar april neerstort in Rusland is mogelijk onder druk gezet om te landen, zegt een Russische commissie die de vliegramp bij Smolensk heeft onderzocht. Correspondent Kisha Hekster over het onderzoek.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 Volgens de onderzoekscommissie is dus op die vluchtrecorder te horen... dat de piloten bang waren dat Kaczynski, de Poolse president, boos zou worden. In het geval ze zouden uitwijken naar een andere luchthaven. Wegen dichte mist kregen de piloten het advies om op een andere uh, luchthaven te landen. Dat deden ze niet en vervolgens stortten ze neer. Bij het ongeluk kwamen 96 Polen onder wie Kaczynski om het leven. Portugal, Portugal is er vanochtend in geslaagd om met twee staatsleningen... 1 uh, en een kwart miljard euro op te halen op de obligatiemarkt. Maar het land betaalt wel flink meer rente voor het geld dan een paar maanden geleden. Aangeschoven economieredacteur André Meinema. André, uh, ja, al weken, uh, maanden ligt Portugal onder vuur en de rente liep maar op. Nu wordt er hardop gespeculeerd dat ook Portugal bij Europa moet aankloppen voor, voor geld. Was het daarom lastig om die, die staatsleningen te plaatsen van vanochtend? Ja, op zich natuurlijk niet eenvoudig gezien dat het enorme wantrouw dat er was. En ook de belangstelling, de steun uit Azië, het landen uit China en Japan... die zeggen wij hebben wel interesse in Europese staatsleningen. Dat helpt nog niet echt. De rente liep vanmorgen zelfs nog eventjes voordat die veiling... van die staatsleningen plaatsvond nog even op tot boven de 7%. Uh, en uiteindelijk daalde hij wat. Uh, er was zelfs meer belangstelling voor die staatsleningen van Portugal... dan eigenlijk voorhanden was. Maar wel weer tegen een fors hogere rentevergoeding. 6,7% voor een tienjaarslening... Voor een, een, een lening van drie jaar was het ruim 5%. Als je vergelijkt die tienjaarslening bijvoorbeeld: Nederland, Duitsland lenen voor tien jaar geld tegen zo'n 3%. De Portugezen dus bijna 7%. Dus geld is en blijft voor de Portugezen gewoon schreeuwend duur. Maar ja. het is wel gelukt. En hoe belangrijk is het dat dit gelukt is? Nou ja, het is natuurlijk een opstekend signaal dat het nog kan. Sterkt de euro wellicht ook een beetje nog. Eh, vorige week is ook al een lening van, van 500 miljoen euro geslaagd. Kan een beetje een bodem leggen misschien voor een nieuw vertrouwen, een terugkerend vertrouwen voor dat soort landen. Misschien voorkomen nog dat Portugal dus inderdaad moet aankloppen bij dat noodfonds. En het helpt wellicht ook de landen die de komende dagen eh, naar de uh, Kapitaalmarkten moeten om geld op te halen. Denk aan Spanje bijvoorbeeld. Moet morgen geld ophalen. 3 miljard. En ja. Duitsland heeft ook geld opgehaald vandaag. Zo'n 5 miljard. is ook allemaal gelukt. Dus het, het steunt een beetje de markt. Aan de andere kant het, het blijft een hele wiebelige, nerveuze markt. Ja, doen ze allemaal om, om de tekorten op te vangen. Uh, is het daardoor voor iedereen duurder geworden? Ja, bijna wel hoor. In Duitsland, Nederland en Finland en dan nog net niet. Maar alle andere landen, inclusief België, Frankrijk, Italië, daar is het allemaal geld lenen een stuk duurder geworden. André Wijnma, dankjewel. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt Meegens.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 Hoe moet een eventuele nieuwe q koorts uitbraak worden aangepakt? Dat is de kernvraag in een debat in de Tweede Kamer. En dat debat is op dit moment aan de gang. Marshall Bril volgt het voor ons. Het is een wel eens niet spelletje. Wie maakte er fouten en is er voldoende geleerd van de q koorts uitbraak in 2009? Belangrijke vragen, want er zijn 15 mensen overleden... en zo'n 4000 mensen zijn er ziek geworden. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren kent er een. Dit is het verhaal van Trace Offerman uit Rosmalen. Ik kreeg twee jaar geleden Q-korts en heb daar nu nog last van. Ik heb een eigen remedial teaching praktijk... maar door de vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen... kan ik nu nog maar een klein aantal leerlingen aan. Dat doet zeer. Je hebt iets opgebouwd... je voelt het als loszand door je vingers heen glippen... en dan zeggen ze tegen je... dan hadden jullie maar een verzekering moeten afsluiten. Ernstige gevolgen dus. En dat het anders moet dan de vorige keer, daar is iedereen het wel over eens. Ook CDA-kamerlid Ormel als wij toen anders hadden besloten, met z'n allen... en dan zeg, zeg ik, zowel de humane kolom als de veterinaire kolom... als de politiek, alles bij elkaar... als wij op dat moment anders hadden besloten... ja, dan, dan is de kans dat die infectie niet zo was uitgebreid aanwezig geweest. En daarom is vorig jaar de commissie van Dijk aan het werk gezet... die eind november met allerlei aanbevelingen is gekomen. Vervolgens heeft het kabinet daarop gereageerd. En dat is onvoldoende, vinden de oppositiepartijen... waaronder deze 66 kamerlid van Veldhoven. De kabinetsreactie stelde wat ons betreft teleur. Weinig concrete stappen en een half excuus... dat met tegenzin lijkt te zijn opgenomen in de brief. En over de conclusies van Van Dijk? Extra doorzettingsmacht voor VWS? De wet biedt voldoende ruimte volgens de bewindspersonen. Daarom de vraag, heeft de commissie de wet dan misschien niet goed bestudeerd... of wordt die nu onvoldoende gebruikt? Wat gaat u meer doen? Op deze en vele andere vragen gaat het kabinet het komende uur antwoord geven. Tot nu toe lijkt het er overigens op dat de meerderheid van de Kamer... de plannen van het kabinet uiteindelijk zal steunen. Nog veel vragen zijn er na de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Vorige week bij de presentatie van de meetresultaten gisteravond... was de teneur het valt wel mee. Maar later bleek er een flinke uitschieter in de meting van lood te zijn. In de gemeente Strijen. Daarover was met geen woord gerept. Verslaggever Paul Sanders in gesprek met de burgemeester van Strijen. Jacques Kleijfs, u bent burgemeester van de gemeente Strijen. Wordt u niet een beetje gek van de onduidelijkheid rond die metingen... of er nu wel of geen gevaarlijke stoffen in uw gemeente zijn neergevallen... na die brand in Moerdijk? Nou, gek gelukkig niet, maar het is wel heel vervelend. Excuus voor mijn stem. Ik heb uh, behoorlijk keelpijn. Ik hoop daar nog wat voor te krijgen vandaag. Het heeft niks te maken met die brand, hè? even voor de duidelijkheid. Ja, maar we hopen van niet. Nee, daar ga ik ook niet vanuit. Nee.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 Um, die klagen eigenlijk een beetje, omdat ze van niets weten. Ze hebben geen duidelijke richtlijnen, ze moeten het eigenlijk allemaal zelf maar een beetje uitzoeken. Ze moeten zelf informatie bij elkaar sprokkelen. Dat is ook geen goede zaak. Dat is nieuw voor mij, want euh, er zou gecommuniceerd zijn via de GGD. En ik heb van de week nog contact gehad met de huisarts en toen bleek dat er heel weinig uh, klachten rond de volksgezondheid waren.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 Palshandels in gesprek met de burgemeester van Strijen, Jacques Kleijs. Als het goed is dus meer informatie voor de inwoners van Strijen... aan het begin van de avond. Sport. Willy Boessen maakt het seizoen af als hoofdtrainer van VVV. De clubleiding heeft de assistenttrainer als interim naar voren geschoven... als opvolger van de ontslagen Jan van Dijk. De Limburgse ploeg is de nummer 17 van de eredivisie. 10 punten uit 18 wedstrijden. Sef Goossen, oud-trainer van de Venloze Club... is als adviseur toegevoegd aan de technische staf. Jesse Galung en Thomas Schorel hebben de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open bereikt. Galung won van Grégoire Burcué. Schorel was in drie sets te sterk voor David Gues. Voor de 21-jarige Schorel is het de eerste keer dat hij via de kwalificaties het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi kan bereiken. Hij moet nog twee partijen winnen. De volgende tegenstander is de 13 jaar oudere Stefan Koubek. Ja, klopt. En uh, een, een wat ervaren man al. Uh, volgens mij een Oostenrijker linkshandig.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 En nu komt de actie John Bakker bij de ANWB. Met twee, informatie. met twee files. En die staan op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij Knoop het Oude Rijn, 4 kilometer. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Badhoevedorp 3 kilometer. John, dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Postbedrijf Cent koopt Selectmail. De Duitse economie is flink gegroeid. En de Tweede Kamer debatteert over de q koort Het is bijna kwart over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen deel 2 van Lunch.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 Van experts kun je meer verwachten. Ook tijdens de opruiming. Versterk jezelf vandaag? Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. Dit is Radio 1 en CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de strijd van ons land tegen het water dat is in een van alle tijden. En maatregelen worden getroffen als het goed fout is gegaan. Bijvoorbeeld halverwege de jaren 90 in Limburg. Is dat dan ook de reden dat ze daar nu maar weinig hinder hebben in het zuiden van dat hoge water? Frans Klein is specialist rivierbeheer en die weet hopelijk het antwoord. U hoort deel 3 van het radiodagboek van GroenLinks voorvrouw Jolanda Sap. Gisteren werd in de Tweede Kamer afscheid genomen van haar voorganger, Femke Halsema. Op weg naar de Kamer bespreken de dames nog even voor wie dat nou het spannendst is. Ik denk, ik denk dat dit moment voor mij het spannendst is. Ja, ik, ik denk dat zeker. deze weken voor jou het spannendst zijn. Ja, dat zijn. denk ik ook. Nou, ja. oh, daar ja. ga je mee. Ja. Straks naar half twee. Minister Leers wil de mogelijkheid hebben om asielzoekers sneller uit te zetten. Hij stelt voor dat vreemdelingen van wie de asielaanvraag twee keer is afgewezen... hun beroepszaak niet in Nederland mogen afwachten... als er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn... En wat vindt u? U kunt rechtstreeks in Stand.nl vanaf half twee... met uw mening over de volgende stelling. Asielzoekers moeten na twee afwijzingen terug naar het land van herkomst. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dan naar 7070, kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. De website www.stand.nl, ook daar kunt u uw eens of oneens achterlaten. En twitteren is een mogelijkheid naar @stand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Splish splash, I was taking a bath. Itre en Borgharen zijn sinds vanmiddag weer over de weg bereikbaar. De dorpen zijn vooral bekend door het hoge water. Verderop in Nijmegen werd vanochtend vroeg de waalkade afgesloten voor alle verkeer. Op wegdoorgangen in dijken langs de Maas in Noord-Limburg zijn aluminiumschotten geplaatst. En in de omgeving van Arnhem staat het water van de Rijn erg hoog. Op de achtergrond staat dat achtergaat op volle toeren te draaien omdat er natuurlijk wel overlast is van het water. Maar het is niet zo dat, dat er eh, grote risico's worden gelopen of dat er sprake is van paniek. De strijd tegen het water. Nou, daar zijn we al heel lang gewend in Nederland. Pas als het goed fout gaat, dan worden er ook allerlei maatregelen getroffen, weten we. Denk aan de deltawerken na de watersnoodramp van 1953. En ook na de overlast in 1993 en 1995... zijn de dijken in Limburg opgehoogd en ook verstevigd. Heeft dat ervoor gezorgd dat ze daar in het zuiden... maar relatief weinig hinder hebben van het hoge water nu? Ik vraag dat aan Frans Klein. Die is werkzaam als specialist rivierbeheer bij Deltares. En dat is een kennisinstituut voor waterbeheer. Dag meneer Klein. Goedemiddag. Um, als er sprake is van hoog water... denken we meteen aan halverwege de jaren negentig... toen Limburg dus te kampen had met wateroverlast. Waarom ging het toen precies fout? Uh... Nou, het was toen duidelijk meer water dan we nu hebben. Het was dus duidelijk hoger. Uh, en wat er fout ging, was dat in het Maasdal vrij veel gebouwd is... en dat er alles bij elkaar, zo'n 6000 woningen in het water kwamen te staan in 1993 uh, en 1995. Ja, en dat, en dat was omdat uh, die woningen weliswaar gebouwd zijn... maar er niet rekening was gehouden met het feit dat dat water wel eens over die dijk zou gaan. Nou, mensen zijn vaak wat kort van memorie en dat betekent dat er... Uh, dan toch nieuwe vloerbeding genomen wordt of parket... terwijl je eigenlijk weet dat je in het Rivierdal woont. Het kan ook zo zijn dat heel veel mensen dat helemaal niet wisten... omdat ze het nog nooit meegemaakt hadden. En daar ligt natuurlijk een taak voor de overheid... om te zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn... en weten dat het onder kan lopen. Ja. En is er dus na uh, die jaren, 93-95 ook wel wat veranderd daar natuurlijk? Uh, ja, er is een commissie ingesteld en die heeft adviezen gegeven... en naar aanleiding daarvan zijn plannen gemaakt om uh, de rivier flink te verruimen. Uh, en er zijn kaders aangelegd rond de belangrijkste uh, woonlocaties. Dus de meeste huizen zijn nu beschermd door een kade. En die, uh, die levert een zekere bescherming. Die kaders die hebben het nu ook gehouden. Dus uh, die mensen zaten nu droog. Uh -huh. Itteren en Borgharen zijn ook droog gebleven. Um, en voor de lange termijn moet dat uh, rivierverruimingsplan dus nog uitgevoerd worden. Daar ja. is men mee begonnen, maar dat moet nog wel afgemaakt worden. Ja. Maar bijvoorbeeld die dorpen Itteren en Borgharen, die waren toen ook heel... Uh, iedereen wist ineens uh, van Itteren en Borgharen, terwijl ze er voor die tijd nog nooit van gehoord hadden waarschijnlijk. Nou uh, ja, ze liggen midden in het Maasdal, dus ze gaan altijd als eerste. Ja, precies. En, en nu zijn ze dus uh, door eigenlijk de, de maatregelen die toen genomen zijn, zijn ze nu... Uh, Droog gebleven. Ze zijn nu droog gebleven door, om, om twee redenen. Ten eerste door die kaders die eromheen gelegd zijn. Maar ook omdat dit niet zo'n hoogwater was als we in 1993 en 1995 hadden. Uh, het hoogwater van de afgelopen dagen dat komt eens in de 20 à 30 jaar voor. En het hoogwater van 1993 en 1995 was toch zeldzamer dan eens per 100 jaar. Maar het is eigenlijk de oude wet. Er moet eerst iets uh, ergs gebeuren voordat je dan maatregelen neemt kennelijk. Als er iets ergs gebeurt, is er ineens een heel momentum en worden er ineens beslissingen genomen. En worden er soms ook maatregelen genomen waarvan je later zegt, nou dat hadden we misschien niet moeten doen. Maar er is momentum om beslissingen te nemen. En op zo'n moment is er ook altijd ineens geld voor van alles en nog wat. En uh, ja, als er dan een tijdje geen hoogwater is, dan kan dat uh, momentum weer wegzakken en dan ben je misschien weer te laat. Mm. Ja, je zou dus heel makkelijk zeggen, als er dan zoiets is gebeurd, gewoon elk dorp wat maar een beetje kans heeft op bedreiging, een dijk eromheen en uh, we zijn voor altijd veilig. Nou, dat is iets te makkelijk, want eh, door een dijk op één dorp te leggen... veroorzaak je ook opstuwing in de rivier en hebben andere dorpen dus hoger water. En in feite is dat in de Maas ook een beetje het geval. Door die kades wordt het water in de rivier wat opgestuwd en hebben ze er elders dus meer overlast. En dat geldt bij de Maas heel bijzonder... zowel bovenstrooms van waar die kades liggen als ook nog benedenstrooms. Mm -hmm. Daarom mogen ze ook niet hoger dan ze nu zijn... Want anders zouden ze meer, in, verderop in Brabant zouden ze grotere problemen krijgen. Dus die kaders die zijn keurig op een bepaalde hoogte aangelegd. En uh, moeten over gaan lopen als het nog meer water wordt. Ja. Dus als we hoger water hadden gehad dan de afgelopen dagen, dan waren ze overgelopen. Ja, ja. Toch, toch ook nog dus. Ja. ja, dat was ook de bedoeling. Ja, ja, ja. Uh, want, kijk, want, en, en wij hebben het daar nu over. Maar als je dan bijvoorbeeld die beelden in Australië ziet, ja, dat is nog wel even een ander verhaal, hè? Dat ja, gaat om veel grotere oppervlakken. En uh, ik denk dat men in Australië ook iets meer denkt van... god, hoogwater, dat hoort nou eenmaal bij de natuur. En in Nederland wordt al heel gauw gewezen van... hoogwater, dat is de schuld van een overheid. Ja, ja. Of de mens. Ja. <coughs> Over de overheid gesproken. Premier Rutte heeft Australië uh, eigenlijk deskundigheid aangeboden. Hè? Nederlandse deskundigheid op watergebied. Denkt u dat uh, wij vanuit hier daar wat, wat kunnen doen in Australië? Nou, wij kunnen zeker behulpzaam zijn, maar wij werken ook al met Australië samen. Dus het is prettig als dat door de premier ondersteund wordt. Um, ja, wij hebben veel ervaring. Wij hebben vooral uh, de naam dat wij het het beste voor elkaar hebben in Nederland. Uh, we zijn een beetje de delta met de beste bescherming. En we hebben de hoogste veiligheidsnormen als het om hoogwater gaat. En daarom wordt er wel heel vaak naar Nederland gekeken van... Goh, hoe doen jullie dat nou? En, en dat is ook wel terecht. Dat is, deel, dat, is wel, dat is wel terecht. Maar men kijkt natuurlijk heel vaak naar de deltawerken. Omdat dat een technisch hoogstandje is. En uh, ja, bij de deltawerken worden ook wel weer eens vraagtekens gezet. Of we dat nou op... Lange termijn of dat nou wel zo'n hele handige oplossing altijd is. Er zijn ook nadelen aan. En die nadelen hadden we toen we ze maakten niet allemaal in beeld. Nee, nee. Daarom gaan we nu richting Deltawerken 2.0. Ja, ja, kijk aan. Ook dat dus, 2.0. <hijs> ik wil nog iets vragen over die demontabele kadewanden. Want daar is gebruik van gemaakt. Is dat het ei van Columbus? <hijs> Nou, die demontabele kadewanden zijn heel handig... als je niet wil dat er de hele tijd een dijk in de weg ligt. Als je daar gewoon wilt kunnen rijden of midden op een akker... of uh, bij een stad waar je een uitgang in de muur hebt... dan kun je natuurlijk met demontabele, demontabele wandjes kun je tijdelijk uh, de boel uh, droog houden. In het buitenland wordt er heel veel gebruik van gemaakt. Keulen, Düsseldorf zijn steden waar over hele grote lengtes... en hele hoge aluminium wandjes neergezet worden... omdat de stad anders niet meer aan het water ligt... En water is ook leuk, dus ja, je wil ook gewoon langs de boulevard kunnen lopen... en aan de rivier kunnen zitten. Ja. Als er dan een dijk ligt, ja, dan ben je dat contact wel een beetje kwijt. De staatssecretaris is in het gebied geweest om zelf eens te kijken... Hè, hoe daar nou is gewerkt aan, aan, de, aan de situatie daar. Hij was redelijk tevreden, geloof ik, over hoe het eruit zag. Uh, maar tegelijkertijd uh, kreeg hij ook een verzoek om meer geld, natuurlijk. Want dat is altijd zo. Er is altijd meer geld nodig. Uh, ja, dat is wel lastig. Hè. Dan is de Maas wel weer wat anders dan, uh, dan de Rijn... We hebben afgesproken in 1995 om ruimte voor de rivieren te gaan maken. Bij de Rijn en zijn takken, dus de IJssel en de Waal, is besloten dat de overheid dat allemaal gaat financieren. Bij de Maas is gezegd, goh, de grindwinners die bieden aan om dat grind gratis weg te halen en te vermarkten. En dat zand gratis weg te halen en te vermarkten. Maar ja, nu is de bouwmarkt natuurlijk slecht. Dus ook de grind- en zandmarkt is slecht. Dat betekent dat er misschien vertraging optreedt. En dat uh, deze marktpartijen naar de overheid kijken van, God, kunnen jullie het niet betalen? Want wij kunnen dat grind en zand niet zo lang in het depot zetten. Wij ja. willen dan gewoon de uitvoering vertragen. Ja. Dus ik denk dat het meer gaat om de vertraging die dreigt in de sfeer van rivierverruiming dan om die kaders. Die kaders zijn gewoon prima. Ja, rivierverruiming, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk dat, de oplossing. Ja. Daar moeten we naartoe. Ja. Nog één ding, want uh, we hebben. Het, het was weer aan het afnemen het water, maar er zijn ook deskundigen die zeggen er komt nog een derde golf uh, aan. Wat, wat denkt u? Dat zou heel goed kunnen. Dat hangt allemaal van de weersvoorspellingen af. Um, de golf die we nu hadden was vrij hoog, omdat het uh, behoorlijk regende in de Ardennen. Hè? Er viel van 6 centimeter water over het hele gebied. Maar er lag ook een pak sneeuw en daarmee was het wel een hele hoge golf. Want die sneeuw die ging erbij smelten, dus was het meer dan 6 centimeter. Ja. Uh, misschien wel tien alles bij elkaar. Sneeuw, dat, is, sneeuw, dat is heel veel. Sneeuw is er nu niet. Sneeuw is nu al uh, grotendeels weg, dus nu gaat het om de hoeveelheid regen. Ja, dat zijn weersvoorspellingen die daar... Uh, voor zijn. Ja. En dat zijn, dat zijn altijd uh, ja, er zit een zekere onzekerheid bij. Ja. Waakzaam maar komend weekend zijn, uh, lijkt me ja. ja. En bij de, de Rijn komt het altijd later, hè? dus de Rijn die gaat vandaag, morgen, overmorgen is de Rijn heel hoog. Uh, de Maas was sneller, want het is een veel sneller reagerende rivier. Ja. Het blijft toch nog even spannend, dus of het uh, echt, echt ook dit seizoen daar uh, droog blijft. Uh, dank voor de uitleg, Frans Klein van Deltaris. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jolanda Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer... sinds half december. En dit is mijn eerste week op de Kamer weer echt vergaderd. Vlak na de machtsoverdracht van Halsema naar Sap... kopte de kranten Sap kost GroenLinks één zetel. Het zetelverlies bleek uit een peiling van Maurice de Hond. Hoe heeft Jolanda Sap dat zelf eigenlijk ervaren? En wat is haar doel voor de komende tijd? Ze vertelt het op de dag dat er in de Tweede Kamer afscheid wordt genomen... van haar voorganger Femke Halsema. En dat is natuurlijk ook de dag dat Jolande Sap de kamer van Halsema krijgt. Een nieuwe kamer. Er staat nog een kast met wat boeken en wat uh, prelaria hier en daar... die Femke in de loop van de jaren gekregen heeft. En de laatste verhuisdozen waarin ze de spulletjes mee naar huis gaat nemen. Een deel van mijn eigen spulletjes zijn hier. In mijn theepot waar ik eerder over vertelde... dat ik even lekker rustige kopje thee kan nemen. Dan ga je ze lekker inschenken, hè? <laughs> En ik heb ook echt uh, een paar lekkere theesoorten, weet je, die ik thuis ook heb. Dat je gewoon uh, nou echt een goede pot kan zetten en ook voor je gasten een uh, goede kop uh, thee kan uh, voorzetten. Die gaan we met bij mee. Maar ja. uh, iedereen en zo, zijn die al weg? Zijn die al naartoe? Ja. bijna iedereen is al klaar. Oh. Ja. Eerlijk gezegd, als, met, ja, als eerste effect één zetel eraf. Je weet ook niet of het samenhangt met het vertrek en de leiderschapswisseling. Maar dat kan sowieso een tussentijdseffect zijn. Want het is een vrij mild effect. Tegelijk zien we in andere peilingen dat we historisch hoog staan. En eerlijk gezegd is mij vooral opgevallen bij alles wat ik gelezen heb... dat, dat mij echt een reële kans gegund wordt. En dat vind ik heel mooi. Kijk, Femke Halsma was niet zomaar iemand die vertrok. En als je dan als haar opvolger eigenlijk in de eerste weken... zo'n positieve ontvangst krijgt. En dan ben ik dan heel tevreden. Zo, hey, daar ga je, meid. Ja, ja. We gaan hier de trap op. En Wij gaan hier naar boven. Ja. Ik, ik denk, denk dat dit moment voor mij het spannendst is. Ja, ik, ik denk dat deze weken voor jou het spannend zijn. Ja, dat zijn. denk ik ook. Ja. Maar het moment... Het lijkt mij ook echt zo intens als je na twaalf jaar kamerlid Ja, De laatste keer, nou ja, je gaat niet de laatste keer, maar de laatste keer... Een In mijn blauwe stoeltje te zitten, dat ja. is natuurlijk, ja. We gaan naar binnen, hebben even rust staan. Dames en heren, aan de orde is... Ik kan het haast niet zeggen. Aan de orde is het afscheid van mevrouw Halsema. En ik heb een uh, brief... Ontvangen. En die ga ik u voordragen. Geachte voorzitter, beste Gerdy, beste collega's. Ja, wat ik van heel belangrijk vind is om uh, um, te laten zien uh, dat wij echt uh, goede antwoorden hebben op de belangrijke uitdagingen van deze tijd. En je ziet het gewoon aan allerlei dingen. Hè? De voedselprijzen, die reizen de pan uit. Uh, we, we lopen in Nederland inmiddels hopeloos achter als het gaat om schone, duurzame energie. Dan moeten we echt een inhaalslag gaan maken. Kijk, het gaat om provinciale verkiezingen. Maar daarnaast zijn deze verkiezingen meer dan ooit landelijke verkiezingen. Want de vraag zal ook aan de orde zijn van haalt dit kabinet een meerderheid in de eerste? De Kamer. En wat mij betreft staat echt op het spel... hoe lang laten we Rutte nog zitten? Ik zou natuurlijk als, als een van de leiders in de oppositie... geen knip voor mijn neus waard zijn als ik dat niet was. Als ik niet uit zou zijn op, op, op, op de val van dit kabinet. Natuurlijk. Nou, ik denk echt uh, dat we daar een behoorlijk stevige kans in hebben. Ik denk gewoon echt, uh, en daar ga ik natuurlijk ook op inzetten... dat die meer dan 50 procent is dat het gaat lukken. En wens jullie scherpte en wellevendheid toe. Femke. De afscheid van Femke in de Kamer, een vragenuurtje. En daarna ging ik met de voorzitter Gerry van Verbeten. die had me een lift aangeboden naar de nieuwjaarsreceptie van de koningin. Bedankt echt voor de fijne begeleiding. Dat ging gesneerd. Prachtig. Dank u wel. Dank u wel. Ik zeg even, de Ja, ik heb net een tocht achter de rug, daar kan je alleen maar van dromen. Ik mocht met de voorzitter van de Tweede Kamer meereizen in de auto van Den Haag naar Amsterdam. Omdat de voorzitter het opent, moeten we echt op tijd zijn. En daarom ging de politie-escorte mee. Dus we vlogen over de weg. En nu ga ik naar de nieuwjaarsreceptie van de koningin. Je staat in een, in, in een hele lange rij en dan nader je langzaam... Uh, haar majesteit en de koninklijke hoogheden die erbij zijn. Ik denk ongeveer een uurtje... Uh, en ze wenste hem allemaal echt oprecht veel succes en dat is gewoon heel leuk om te merken. Jolanda Sap in haar radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen hoogbezoek in stand.nl. We hebben de minister van uh, Immigratie en Asiel, Gert Leers. En die gaat uh, praten over een stelling die hij eigenlijk zelf een beetje heeft aangezwengeld. Asielzoekers moeten na twee afwijzingen terug naar het land van herkomst. En u mag natuurlijk ook zeggen of u daarmee eens bent of oneens. Dat zometeen. Eerst is hier Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. De inwoners van de Australische stad Brisbane hebben te horen gekregen dat het nog niet te laat is om te vluchten. De hoogste stand van het water wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. En verwacht wordt dat meer dan 6500 mensen onderdak zoeken in een van de drie evacuatiecentra. De bemanning van het Poolse vliegtuig dat in april vorig jaar neerstortte in Rusland... is mogelijk onder druk gezet om te landen, zegt een Russische commissie. Vanwege dichte mist kregen de piloten het advies elders te landen... Maar volgens de commissie waren de piloten mogelijk bang... dat de Poolse president Kaczynski boos zou worden. Bij de ramp kwamen de president en 95 anderen om het leven. Inwoners van Almere die hun huis volgens het keurmerk Veilig Wonen beveiligen... moeten worden beloond. Burgemeester Jorritsma wil ze een zogeheten ID-spray geven... dat eigendommen markeert. En mensen die goedgekeurde sloten installeren... kunnen de helft van de kosten terugkrijgen. En het referendum in Zuid-Soedan over onafhankelijkheid is in elk geval rechtsgeldig, zegt een leider van de regerende SPLM in het zuiden. Er kan al vier dagen worden gestemd, nu al zou blijken dat meer dan 60% van de kiezers heeft gestemd. En voor het geldig verklaren van het referendum was een opkomstpercentage van 60 afgesproken. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie. Files op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort 2 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Asielzoekers die herhaald beroep aantekenen tegen de afwijzing van hun asielaanvraag... mogen dat niet meer in Nederland afwachten. Dat schrijft minister Leers vandaag aan de Kamer. Wil zo voorkomen dat asielzoekers voortdurend in beroep gaan... om hun verblijf in Nederland te rekken. De eerste keer dat een asielzoeker tegen een afwijzing in beroep gaat... mag de uitslag nog wel in Nederland worden afgewacht. Het beroep wordt afgewezen omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Moet een eventuele nieuwe procedure dan in eigen land worden afgewacht. Gisteren nog stelde het gerechtshof hem in het ongelijk over een angolese gezin dat niet mocht worden uitgezet. Het hof bepaalde dat ouders en kinderen uit illegale asielzoekersgezinnen niet mogen worden gescheiden. En vandaag komt minister Leers van Integratie en Asiel met een brief aan de Kamer. Met daarin het plan om asielzoekers die twee keer zijn afgewezen te mogen uitzetten. Ze moeten de verdere procedure dan in het land van herkomst afwachten. U hoorde dat net al in de verschillende nieuwsrubrieken voorbij komen. Ik ga erover praten met de minister zelf. Meneer Leers, welkom in Stand.nl. Dank u wel. En mooi dat u er bent. We beginnen altijd met uh, drie keuzes aan het beginnen. Mag u alleen maar kort ja of nee op zeggen. Dat is dus nog korter dan wat Gerdy Verbeet in de Kamer wil. <laughs> ja, ja, ja, ja. Uh, hier is de eerste. Hiermee heb ik gewiekste asieladvocaten TUK. Ja. Sinds 14 oktober heb ik er wel wat grijze haren bij gekregen. Zeker. Geert Wilders zal trots op me zijn. Nee. Nou, dan de stelling. Daar mag je als luisteraar op reageren. Natuurlijk, asielzoekers moeten na twee afwijzingen terug naar het land van herkomst. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. En ik noteer voor u meneer Leers alvast een eens, want ik neem toch aan dat u het eens bent met die stelling. Ja, ja zeker. Ja. Anders had ik hem niet zelf gelanceerd. Hè? Kunt u eens uitleggen waarom? Nou ja, kijk, um, ik ben nu 2,5 maand uh, minister. Um, en wat mij is opgevallen is dat we, uh, zeg maar, toch in de afgelopen jaren op een ongelooflijke manier uh, ja, in een situatie zijn terechtgekomen waarin mensen aan de gang blijven wat betreft hun verzoeken om maar in Nederland te blijven. Ook al uh, kijken we daar zorgvuldig naar. Uh, komen we tot de conclusie dat het niet kan... omdat er uh, zeg maar gewoon geen grond is om een asielverzoek uh, zeg maar, te, te, te waarderen. En toch zien we dat die mensen aan de gang blijven. Stapel op stapel van uh, vernieuwde verzoeken. Nou ja, op een gegeven moment moet je zeggen, beste mensen... Uh, kom op, we moeten het nu ook een keer durven te zeggen... Uh, het is afgelopen, het is klaar. Ja. Uh, u uh, komt niet in aanmerking voor een asielverblijf, uh, zeg maar voor een status... omdat u uh, er onterecht gebruik van maakt. Er zijn mensen die hier naartoe komen... En ik begrijp dat best. Omdat het economisch slecht gaat of omdat er andere omstandigheden zijn... maar niet omdat ze in hun eigen land eh, zeg maar moeten vluchten vanuit hun eigen land... vanwege oorlog, honger of geweld nou, of wat dan ook. U, u wilt nieuwe beroepszaken dus, uh, laten we zeggen, tegengaan. Dat dat, dat niet uh, in, in lengte van jaren doorgaat. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor per jaar? Nou ja, kijk, we hebben een totaliteit op jaarbasis zo'n ruim 15.000 uh, asielaanvragen. Nou, dat is behoorlijk. En in ieder geval weet ik uit de cijfers... dat in ongeveer 12% daarvan... er ook nog een herhaald... een vervolgaanvraag plaatsvindt. Uh -huh. Nou, een deel daarvan... Uh, is, wordt gewoon afgewezen iedere keer weer, omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Men gaat gewoon in beroep, omdat men het verblijf wil rekken. Nou, en dan heb je het zeker over 500 zaken. Uh, 500 zaken waar een herhaald verzoek is gedaan, zonder nieuwe feiten. Zonder dat er eigenlijk één uh, letter is veranderd in uh. de aanvraag, terwijl die al zorgvuldig is beoordeeld. Ja. En dan denk ik, ja, uh, moet je luisteren, we moeten niet aan de gang blijven. Het is een dure grap. Iedere keer, uh, zeg maar weer procedureel, uh, moeten we... Al alles uit de kast halen om het zorgvuldig te doen. Het woord grap is, vind ik ook wel misplaatst. Ik bedoel daarmee te zeggen, het is toch een dure exercitie. Ja. We moeten alles aan doen om het zorgvuldig te doen. Nou ja, um, dan moet je op een gegeven moment ook durven te zeggen... en nu blijven we niet aan de gang. We snappen dat zo'n uh, iemand die uit het buitenland komt... Uh, zeg maar hier ja. alles aangrijpt om te verblijven. Maar uh, ja, uh, eerlijk gezegd, als we dit allemaal toelaten... dan uh, ondermijnt dat de spankracht van onze samenleving. We hebben vanmorgen zelf wat rondgebeld. Mensen die daar ook heel druk mee zijn. Hans Pekman bijvoorbeeld van de Paris. Partij van de Arbeid, die zegt, ja, dat is een mooi verhaal... maar in de praktijk zal het niet vaak gebeuren... want uh, het is vaak buiten schuld dat mensen niet terug kunnen... naar hun land van herkomst. En hij zegt ook, er zijn vaak medische, medische oorzaken... waarom iemand uh, niet terug kan. Nou ja, kijk, wat die medische oorzaken betreft, ook daar hebben we in voorzien. Er is een motie Spekman aangenomen. We hebben in de Kamer ook afspraken gemaakt dat bij de beoordeling van een asielverzoek... we ook de medische aspecten zeker betrekken. Dus daar wordt echt allemaal zorgvuldig naar gekeken. En, en die landen die die mensen niet terug willen nemen? Ja, maar dat is een ander chapieter. Het gaat om, zeg maar, op de eerste plaats mensen die niet terug willen. En iedereen die terug wil, die kan terug. In onze ervaring is dat als iemand vrijwillig terug wil naar het land... dan kan dat. Dan werken daar de ambassades aan mee. We krijgen vaak problemen als we mensen gedwongen moeten laten terugkeren. Maar in principe, iemand die terug wil... Dat kan. Mm. Um, hij zegt ook... Hè, uh, dat, was, dat had ook te maken met die derde keus die ik u voorlegde. Uh, Geert Wilders zal trots op me zijn. Uh, hij zegt het is uh, uh, ja, symboolpolitiek. Het is eigenlijk een beetje om, om de PVV gerust te stellen. Want we zijn er echt wel heel druk mee bezig. Nee, weet u, dat stelt me nou echt teleur van, van de heer Spekman. In die zin dat ik dacht ik heb aan hem ook een medestander. Waarom? Kijk, uh, het zou mijn ambitie zijn om uh, van die asielportefeuille, wat toch een politiek besmette portefeuille is... een gewone portefeuille te maken. Maar dan moeten we wel één ding doen. Dan moeten we tegen elkaar durven te zeggen... het moet snel, duidelijk en eerlijk zijn. Uh, ik wil het niet politiseren. Ik wil er juist een gewone portefeuille van maken. En dan zoek ik medestanders om te zeggen... en dat snel en duidelijk, daar moeten we ook een keer van kunnen zeggen... en nu stoppen we ermee. Weet u, ik word in al die uh, gevallen waar een beroep wordt gedaan... op mijn discretionaire bevoegdheid van zes, acht, tien, twaalf jaar geleden... Ja. Dan, dan in die gevallen daar wil ik voor de toekomst een eind aan maken. U wilt niet en... nog meer grijze haren? Nee, want nou ja, en ook mijn opvolgers niet. Nee. Kijk, Ik zit met natuurlijk de bulk van uh, de problemen... die in het verleden niet opgelost zijn. Die krijg ik ook nu op mijn bordje. Nou, oké, okay, ik, ik neem dat, want dat is nou eenmaal de risico van het vak, zal ik zeggen. Uh, maar ik wil voorkomen dat in de toekomst... mijn opvolgers mm. met dezelfde problemen worden geconfronteerd... van weer mensen die maar aan de gang blijven. Vluchtelingenwerk Nederland, uh, in een reactie op het ANP. Uh, de directeur zegt, het moet niet gekker worden. Alle partijen zijn gebaard ja. bij snelle asielproblemen... Procedure, ...maar de zorgvuldigheid mag er niet onder lijden. Een gedegen beroepsmogelijkheid hoort daar ook bij. Eh, ook bij herhaalde asielverzoeken moeten mensen hun beroep in Nederland kunnen afwachten. Deze mensen kunnen immers bij terugkeer in een levensbedreigende situatie terechtkomen. Ja, die, die redenering begrijp ik eerlijk gezegd niet. Met alle respect... Um... Mensen blijven volledig hun rechtszekerheid behouden. Uh, wij toetsen natuurlijk zorgvuldig. En als er een levensbedreigende situatie is... dan is dat de allereerste keer wel al duidelijk. En zal in de afweging ook gezegd worden... nou, deze mensen dat zijn echt asiel, uh, asielzoekers... en dat zijn echt mensen die moeten vluchten... en daar moeten we op ingaan. Het gaat juist om die gevallen... waarin blijkt dat het verhaal niet klopt. Waarin uh, zeg maar, uh, er niet een echte grond is uh, om asiel aan te vragen. En waarin de tweede keer... Uh, het verzoek nauwelijks veranderd ten opzichte van de eerste keer... terwijl we daar al zorgvuldig naar gekeken ja. hebben. Ik doe geen uh, komma af aan de rechtszekerheid van deze ja. mensen. Ze en... kunnen altijd in beroep gaan... maar ze mogen het niet meer afwachten in Nederland. Nee. En het zit hem natuurlijk toch ook in die procedure. Uh, want kennelijk is, is het ruimte. En, bedoel, er worden dan uh, gewiekste advocaten, worden ze genoemd. Maar ja. goed, zij maken gebruik van de regels die er nu zijn. En procedures die kennelijk tot in lengte van jaren soms kunnen duren... Ja. moet daar dan ook niet uh, nog eens een keer heel, heel goed naar gekeken worden? Zeker. Dit, dit is één onderdeel van een, een heel programma wat er nog gaat komen. Ik kan u vertellen dat ik de komende maanden wel nog met meer dingen ga komen. Ik wil er overigens echt bijzeggen dat 90% van de advocaten op een hele integere manier werken. Maar er zijn er inderdaad ook bij die, uh, zeg maar, maar aan de gang blijven. Want ja, het levert toch wel wat, uh, wat centen op. En die houden eigenlijk onmogelijke zaken de asielzoekers voor. Uh, terwijl ze heel, weten, heel goed weten dat het kansloos is. En ik wil daar een eind aan maken. Mm. Uh, veel mensen zullen trouwens ook onmiddellijk, als het dan weer over asielzoekers gaat, uh, denken aan die zaken rond het meisje Sahar. Hè? Dat ja. in 2004-jarige leeftijd naar Nederland kwam. In 2000 kreeg de familie de eerste afwijzing. Ja. Na een tussenstop in Zweden kregen ze in december de tweede afwijzing. Ja. Valt zij nou bijvoorbeeld ook onder die nieuwe maatregel? Ja, laat ik eerst vooropstellen. Hè. Ik wil niet over individuele zaken hier te veel hebben. Overigens de feiten die u noemt kloppen niet helemaal. Ze heeft drie verzoeken ingediend en nog een vierde verzoek wat betreft zeg maar de generaal pardon regeling. Maar laat dat nog maar even allemaal in het midden. Er loopt op dit moment nog een procedure. Die wil ik afwachten. En pas dan kun je zeggen wat zeg maar, er precies gaat gebeuren. De rechter zal op korte termijn daar nog een uitspraak over doen. Ja. Goed. Goed, dus zolang kunt u, de, kunt u en wilt u er niks over zeggen? Nee, dat uh, lijkt me niet verstandig. Kijk, nou. u, als ik nou ga interveneren met ideeën of visies... Dan, uh, dan denk ik dat ik de rechter niet respecteer. En dat doe ik dan volle. En, en dan die zaak van gisteren, van dat Angolese gezin. Ja. Want daar hebt u ook baksel moeten halen. Nou ja, baksel moeten halen. Kijk, dat is in gang gezet door mijn voorganger... de heer Ernst heer Berlin. die uh, zeg maar, uh, geconfronteerd... Werd met een, een, een uh, asielzoekster die weigerde uh, terwijl ze uitgeprocedeerd was medewerking te verlenen. Die heeft de mond niet open gedaan uh, bij de ambassades. Waardoor die ambassade zei: Ja, wij kunnen die mevrouw niet terugnemen, want we weten niet eens of ze wel tot ons land hoort. Nou, die heeft dus consequent geweigerd om mee te werken. En wat uh, gebeurde er nu? Uh, ze heeft uh, wel bij de rechter bezwaar ingediend tegen het feit dat ze op straat gezet zou worden, uh, omdat ze kinderen had en de rechter heeft haar daar gelijk in gegeven. En dat betekent nu dat we iemand die uitgeprocedeerd is, die niet wil meewerken, die moeten we toch huisvesting gaan bieden. Ja, nou, eerlijk gezegd, ik snap best uh, een lastige afweging van de rechtbank, maar zo zetten we wel een premie op weigeren en op niet meewerken, want dan krijg je kennelijk in Nederland huisvesting en, uh, en wordt Verzorgd en dat vind ik een verkeerd signaal, nou, maar ja, goed. Het is Europese regelgeving, kennelijk en, en vluchtelingenwerk zegt trouwens over deze nieuwe maatregel die u voorstelt dat dat ook uh, in strijd is met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nou ja, voor zover ik heb kunnen nagaan, maar ik, ik heb uh, gevraagd om dat nog eens een keer nadrukkelijk te checken. Maar mij is dat daar niets van bekend. Er is helemaal geen bepaling dat er bij een tweede asielaanvraag uh, of een tweede verzoek dat dan wel een uh, voorlopige voorziening moet kunnen worden afgewacht. Ja, ja. Um... Nog even naar Spekman, want die, die was niet alleen kritisch... vanochtend toen we hem belden, hij had ook nog wel een suggestie. Uh, en dat ging over die terugkeerhuizen. Dat schijnen ze dus in België ook te doen. Kent u uh, dat hele verhaal of niet? Ja, ik, ik weet wat hij bedoelt. Ja. Ja. Is dat iets uh, eigenlijk om dat over te nemen? Nou ja, weet u, ik wil alles overnemen wat kan helpen. Uh, in dit geval worden wij geconfronteerd met mensen die uitgeprocedeerd zijn... die eigenlijk uit de COA moeten, uit de, de, de centrale opvang. En die, uh, die moet je gewoon zeggen, nou, u moet terug. Uh, er is maar één weg en dat is terug naar het land waar u vandaan komt. Dat doen ze niet. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen... nu mogen wij ze niet meer uitzetten. We mogen ze niet op straat zetten. Nou, dan moet ik een voorziening creëren. En als dat een centrale voorziening zou kunnen zijn... Dat is zo'n terugkeerhuis bijvoorbeeld. Dat zou een terugkeerhuis kunnen zijn. Vind ik dat prima. Wat wij blijven doen, is met die mensen werken... aan de vrijwillige terugkeer. We zullen ze uh, proberen te overtuigen, te pushen, te duwen... Te, misschien te helpen, wat dan ook. Ik denk dat het van belang is dat we blijven ons inzetten... om de mensen te overtuigen dat ze terug moeten gaan. Wat moet u, moet u eens voorstellen dat je daar... Jaren zit in zo'n benepen omstandigheden. Altijd afhankelijk van anderen. Dat wil je toch zelf niet? Dat weet je toch ook niet als samenleving? Dat we een grote groep mensen hier hebben... die aan de rand van die samenleving functioneert. Jaren aan een stuk. Ik ken erbij die hier 12, 16 jaar actief zijn. Ja. Nou, dat, dat, dat moeten we niet willen in, in een beschaafd land. En dat moeten we ook niet willen voor deze mensen. Ze kunnen veel beter terug naar hun eigen land. Daar het eigen land mee helpen opbouwen. Uh, en zorgen dat ze daar een toekomst hebben. Die uh, stelling die ik daar straks een paar keer voorgelezen... die staat al een tijdje op onze site, dus daar wordt ook op gereageerd. Hier zegt iemand, hoe kan Gert Leers dit rijmen met zijn geloof? Heeft hij wel eens gehoord van, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. De wereld ja. is van iedereen. Ja, Ik, ik rijm dat heel uh, nadrukkelijk met mijn geloof. Ik vind nou juist dat mensen uh, ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat mensen niet alleen maar, uh, zich, maar door, uh, zich door de collectiviteit, de gemeenschap uh, moeten laten dragen. Maar zelf ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Die mevrouw, uh, maar dat geldt voor velen, want ik wil het niet te veel uh, zeg maar op, op, op, op het incidentele geval uh, toespitsen. Die mevrouw is in die, aan, die Ja, ja maar die heeft wat kinderen. Bedoel. Wat ja. hebben die kinderen nou voor een toekomst? Hoe kunnen ze nou hier een normale toekomst opbouwen? Dat is toch onmogelijk. Terwijl ze in het eigen land dat wel kunnen. Mm. Daar kunnen ze zeg maar ook meewerken, helpen, daar kunnen ze opgeleid worden. Uh, waarom moeten ze nou hier aan de rand van de samenleving uh, omdat de moeder kennelijk uh, dat idee uh, mm. in het hoofd heeft. De vader is overigens met onbekende bestemming vertrokken. Dat, dat is, vind ik ook nog een lastig mm. punt. Uh, maar hoe moeten we nou dat willen accepteren? Ja. Dan zeg ik, gaan we liever die mensen helpen ter plekke. Ja, uh, er wordt ook getwitterd trouwens. Uh, iemand zegt hier, uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Aan een streng beleid hebben we meer dan aan een slappe knieën beleid. En hier is nog iemand het eens, maar die zegt er wel bij met uitroeptekens Sahar moet blijven. Maar goed, daar ga ik u verder niet meer over nee, lasten. daar komen we op terug. Ja. Ja, ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan de, de bellers uh, aan het woord laten. Ik uh, ga de tussentijdse percentages even doorgeven op die stelling. Uh, asielzoekers moeten na twee afwijzingen terug naar het land van herkomst. Dat is onze stelling. Eens 81 procent, oneens 19. En er is door 1677 mensen gestemd. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Marjan van der Roeren uit Weert. Ik ben het oneens met de stelling. Er bestaat ook zoiets als de rechten van het kind. En ik vind dat dit in deze veel te onderbelicht zijn. Ouders kunnen misschien uh, een andere visie hebben om kinderen mee te slepen naar het buitenland. Maar er zijn kinderen van onder de 18 jaar die meegesleept worden door hun ouders. En die kunnen best hier in Nederland blijven. Er zit in elk mens zit er een creatieve waarde. En waarom moet er zo'n grote muur om Nederland heen? Maar er moet een uitzondering gemaakt worden voor kinderen sowieso. Als, ja, dat al sowieso. Zo, als dat al niet zo is. Maar dat ga ik zo nog even vragen aan, uh, aan meneer Leers. Ja, uh, ge Geef die mensen met z'n allen die 500 een, een uh, algemeen generaal pardon... zoals het in het verleden geweest is. Mm. Wat is op onze begroting is dat gewoon peanuts. Laat de mensen hier die niet naar Afghanistan getraind worden... en je hebt het geld al ja. bij elkaar. Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, goeiemiddag. Met gasvoort? Ja, ik spreek met gasvoort. Ja, zeg het maar, mevrouw. Ik ben het eens met meneer Leers. Ik vind dat hij heel verstandig actie onderneemt. Er zit hier ook een centrum. De mensen zijn vaak eenzaam... En als je ze eenzame mensen wil helpen, oké, okay. dat is aan die mensen die helpen willen. Maar mensen die hier, bl hier zijn en geen toekomst hebben. Nou, die vind ik dat die heel duidelijk moeten horen hoe het zit. En dat ze, standpunt van meneer Leers vind ik daarin heel duidelijk. Na twee processen moeten ze op de hoogte zijn. Er wordt een tolk bij gebruikt, ik weet van die processen ja, af. Goed, u bent het eens, kortom. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met opleid van drie uit Os. Ik ben het volslagen oneens met die stelling van Leers. Als ik als een kerkdienst leid... dan denk ik bijna altijd aan de vreemdelingen. En dan citeer ik een woord... en dat zal Leers toch ook moeten kennen... uit Leviticus, de vreemdelingenwet... en dat luidt... laten we met hen omgaan... als waren zij onder ons geboren. Nou, dat is totaal wat anders... dan dat ze na twee keer afgewezen te zijn... de grens over worden gezet. Ik weet niet hoe leers handen en voeten geeft aan die C van het CDA. Hmm. Laat die man dat nou eens een keer hardop zeggen. Nou ja. laat... Kijk, daar heeft hij trouwens net iets over gezegd... dat hij het wel degelijk kan verantwoorden. Want wat heb je eraan, inderdaad, als je in zo'n centrum wordt gezet... en je zit maar te wachten en te wachten en te wachten... en, en je gaat maar in, in beroep, dat is toch ook niet... Uh... Nee, dat zou best bestbaar zijn, maar wat heb je eraan... als je de grens overgezet wordt? Waar kom je dan terecht? Dat is toch ook volslagen onbekend? Dus ik denk inderdaad dat je hoe dan ook steeds weer moet proberen om deze mensen die hierheen gekomen zijn... Ja, te beschouwen als waren zij onder ons geboren. Ze horen gewoon bij ons. En dan moeten we maar oplossingen zoeken... hier in ons eigen land voor deze mensen. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Wim van Hooyen, goedemiddag. Dag. Uh, nou, ik ben het helemaal met meneer Leers eens. Ik heb lang genoeg in Afrika gezeten. En er zijn daar ruimte en mogelijkheden genoeg. Maar het zijn altijd de zwakken die... het het makkelijk opzoeken en onder valse voorwensen hier blijven. Ja, maar goed, er zijn procedures, eh, daar moet je, je aan houden over het algemeen. Zeker de overheid lijkt me. En als advocaten daar dus ruimte zien om, om in beroep te gaan, dan moet dat toch ook kunnen? Dan moet je dan ook de advocaten een keer een lik op de neus geven. <laughs> ja. ja, maar ja, dat, dat klinkt een beetje als uh, is iets van... nou, wij bepalen en jullie hebben maar te doen. Zo dus, werkt het toch niet in Nederland, gelukkig? Nou, zo werkt het niet helemaal, maar... Als je dus altijd het uiterste opzoekt, ja, dan kan je wel eens een deksel op je neus krijgen. Ja, goed, u vindt het een goede regeling? Absoluut. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, ik ben net geweest. Oh, u bent net geweest. Nou, dan ga ik u wegdrukken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met liefst het woordman. Goedemiddag. <laughs> uh, ik ben tegen de stelling. En een van mijn redenen is onder andere... Dat uh, de heer Leers het heeft over uh, na twee uh, negatieve uitspraken van een rechtbank. Maar het komt ook regelmatig voor in mijn ervaring vroeger bij Vluchtelingenwerk. Dat een rechter een positieve uitspraak doet voor de vluchteling in kwestie. En dan gaat de IND in beroep. Niet de vluchteling, maar de IND. Uh -huh. En dat verandert dus totaal het plaatje. Ja, u bedoelt dus daardoor wordt die procedure ook weer uitgerekt... omdat Natuurlijk. de IND ni niet gelijk krijgt in eerste instantie en dus... Uh... Wel gelijk krijgt van de rechter, maar niet van de IND. Nee, precies. En dan gaat ja. de IND weer daartegen in beroep. Ja, dus u zegt eigenlijk als een rechter een uitspraak heeft gedaan... moet de IND zich daar gewoon bij neerleggen? Precies. Ja. Zullen we ook nog even aan de leers voorleggen? Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met Hans van Eijs. Ik ben het heel eens met uh, de stelling. Ik vind dat meneer Leers hier goed aan doet. Ja? Ja. ja, nou, nee, ik, ja ik, om... ik kan nog even verder gaan. Ja, leg het nog even dat uit. Dat... Zegt u? Nee, ik zeg, motiveer het nog even waarom u dat vindt. Nou, ik denk dat het ook duidelijk is... niet alleen voor, uh, voor Nederland en alle Nederlanders... maar ook voor de mensen zelf. Want uh, het is ook een uh, valse hoop aan de ene kant. Uh, als het maar door blijft gaan... je moet eigenlijk net als bij kinderen en honden duidelijk zijn... het is of ja of nee... En niet allemaal, ja, misschien kan dit, of nog zus, of wacht u nog maar even af. En ik denk dat dat duidelijkheid, dat dat het allerbeste is. Goed, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Vist. Ik ben absoluut tegen deze stelling. Want de mensen worden weggestuurd naar een land... waar ze de hele tijd misschien niet meer gewoond hebben. Hoe komen ze aan een huis... Of huisvesting, hoe komen ze aan een baan, hoe komen ze aan eten. Ze worden gewoon weer in de armoede getrapt. En dat nog wel van een christelijke partij. U bent het niet mee eens, kortom. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, natuurlijk oneens met de stelling. Als wij hier in Nederland een, een rechtsstaat hebben, rechten en regels, dan gelden die voor, voor iedereen. Voor Nederlanders, ook voor asielzoekers. Ik had Gerb altijd hoog. Een verstandig man met het hart op de goede plek. Die had, dacht ik, als de PvdA bij de verkiezingen een zetel meer gehad had... samen met Job Cohen ons weg kunnen leiden uit dat walgelijke pvv denken Maar hij doet het omgekeerde. Hij laat zich voor het karretje van Geert Wilders spannen. Geert Wilders zal wel degelijk trots zijn op Gert Leers. Punt. En dat wou ik er maar van zeggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling... Ik vind het inderdaad goed dat zo duidelijkheid verschaft wordt. Net als een vorige inbeller, maar dan niet alleen voor kinderen en huisdieren... maar ook voor grote mensen en de hele wereldbevolking. Uh, er wordt vaak een vette complie verschaft door uh, asielzoekers... door in beroep te blijven gaan of door eigen paspoorten zoek te maken... of door te zeggen dat men niet terug kan. En ik denk dat het beleid van de heer Leers uh, met wilde te maken heeft. Ik denk dat dat duidelijkheid verschaft. Mensen kunnen dus beroep aanvragen... En als dan het wordt afgewezen, dan het tweede beroep, dan wordt het een land van herkomst. Hm. Ik denk dat het een duidelijkheid is die goed is voor iedereen, voor de bevolking, want de draagkracht neemt af. Ook voor de asielzoekers zelf. Het asielbeleid kan niet helder genoeg zijn. En ook kan het niet genoeg gehandhaafd worden in zijn helderheid, ja. in haar helderheid. En daar kan nog een heleboel te winnen zijn. En ja... Dat veel inbenders de het Beginnen over die scène van het CDA. Er is wel wat over te zeggen. Maar ik vind dat veel de man wordt gespeeld bij de heer Leers nu. Ja. En dat vind ik onnodig. Ik steun hem en ik steun dit het beleid. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, u bent de laatste. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw. Ik ben, ben Anne ik ben het er sowieso niet mee eens, want na twee keer, dan ga je het afgraven En dan nog wat, meneer Leers. Al die mensen die nu meer dan tien jaar in Nederland zijn, en zeker dat Afghaanse meisje, hè, het gymnasium. Wat hm. krijgt ze in Afghanistan? Een boerka. Wat gaat ja. u met die mensen doen? Gooit u die allemaal het land uit? Nou, pleit, u voor een, pleit u voor een nieuw generaal, pardon? Voor al die mensen die het vorige kabinet en ook zijn CDA heeft laten barsten, ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Uh, dat zeggen we tegen iedereen en ik ga terug naar uh, meneer Leers, want die heeft meegeluisterd naar uh, de reacties. Uh, wat, wat is uw oordeel erover, meneer Leers? U hoort, uh, ja, eens en oneens, het gaat eigenlijk alle kanten op. Ik, uh, ik begrijp heel goed uh, de verschillen van de reacties. Het is een, een lastig onderwerp. Het heeft onze samenleving uh, ook uh, een behoorlijke tijd al bezig gehouden. Het houdt ons ook allemaal bezig. En het is ook niet makkelijk. Kijk, het is geen automaat, dat ben ik ook niet... waarin je een kwartje ingooit en precies weet wat eruit komt. Um, dus wat dat betreft snap ik heel goed dat de mensen het verschillend wegen. Maar u moet zich het voorne voorstellen. Ik probeer, en daar probeer ik oprecht in te zijn... Um, te kijken naar de samenleving en het maatschappelijk draagvlak... Uh, niet iedereen en in onze samenleving grote groepen mensen die vinden dat uh, we op dit punt onze spankracht te boven gaan. Dat we te veel doen. Dat we te veel en te lang met deze procedures bezig zijn. En die mensen die keren zich af van de samenleving en die hebben geen vertrouwen meer in de politici en de bestuurders. En wat ik wil proberen te doen is op een eerlijke slagvaardige manier dit ter hand te nemen. Te zeggen, nou oké, okay, we hebben te maken met af afspraken, procedures, die zijn in het verleden zo gegroeid, maar laten we dan ook de zaak eerlijk bekijken. Iemand die tot twee keer toe aanvragen indient en daar in afgewezen is en daar niets aan verandert, dan moet je van durven te zeggen ja. en nu is het over, klaar, daar stoppen we mee. Wat, wat, wat vindt u ervan, als u een paar luisteraars spreken u persoonlijk aan, en ook met name op de C van het CDA, ja. wat vindt u daarvan? Nou ja, wat ik al zeg, ik, dat ben ik het niet met ze eens. Uh, het is niet zo dat we mensen laten kreperen en wegsturen. Uh, we kijken altijd zorgvuldig of er mogelijkheden zijn. We kijken ook zorgvuldig of die mensen gevaar lopen voor, zeg maar, voor wat betreft hun eigen lijf. Maar we kijken ook of we ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld uh, uh, bij de opstart van een eigen bedrijfje of een huisvesting uh, in het land van herkomst. Mm. We laten de mensen niet barsten. En hoe zit het met de kinderen? Want dat was die eerste mevrouw. Maak zich daar nogal zorgen over? Ja, de, de, de, vaak zijn er gezinnen met kinderen en de ouders nemen de beslissing om hier naartoe te komen. En dan vind ik het wat makkelijk om de verantwoordelijkheid van die beslissing op de samenleving in Nederland af te wentelen. Ik vind dat die ouders ook moeten bedenken wat de consequenties zijn voor hun kinderen. En, daar, kijk, en ik snap het wel, want als je zes tot acht misschien nog langer hier eh, bezig bent met procederen, die kinderen, die krijgen onderwijs. Die gaan naar school. Ja. En dan leren ze vriendjes kennen. En dan is het hartverscheurend om die kinderen weg te halen van die vriendjes als ze uiteindelijk toch terug moeten. En dat is nou precies het dilemma waar ik ook mee zit. Mm. Uh, het feit dat ze vriendjes hebben, dat die kinderen snel ingeburgerd geraken, want u weet dat, kinderen zijn heel erg snel uh, met ja. de taal over te nemen en dergelijke. Dat mag toch op zich geen titel zijn om te zeggen, nou dan ja. blijft u maar hier. Weet u, als we op die manier het zouden gaan doen, hè, dan hebben we een enorme aanzuigende werking. Dan zijn binnen de kosten keren, allerlei mensen die zeggen: Nou ja, weet je wat, ik ga naar Nederland, vraag asiel aan. Uh, en je komt er wel binnen, ja. want in Nederland uh, daar zijn ze ruimhartig daarmee. En dan zou ik zeggen, dat moeten we niet willen. Maar... Uh, als mensen hier naar binnen komen, willen komen en ze willen meedoen aan de samenleving... kan dat ook op een andere titel. Ja. Dan moet je gewoon regulier als, uh, reguliere uh, aanvragen om een Nederland, uh, Nederlander te mogen worden. U hebt uh, zo straks gezegd dat u eens gaat kijken naar dat voorstel van, uh, van Spekman. Dus die, uh, dat, uh, dat, is, dat is één ding. U hebt gezegd dat u nog met meer dingen komt... die ook met betrekking tot procedures uh, veranderingen teweeg brengen. Misschien is dan ook iets om mee te nemen dat de IND uh, de procedures niet langer moet rekken door in beroep te gaan, wat die mevrouw zei. Nou, daar ben ik, ben ik het overigens niet mee eens, want we leven in een rechtsstaat. En ook de IND mag zeggen, nou, ik, ik ben het niet met de oordeel van de rechter eens en ik ga nog eens uh, proberen, uh, op basis ja. van nieuwe inzichten en andere ja. feiten, uh, nog eens een keer mijn gelijk te halen. We leven in een rechtsstaat. De rechter beslist ja. uiteraard. Goed. Mag ik u danken voor uw bijdrage aan Stand.nl? Graag gedaan. Mooi dat u er was. Gert Leers, minister, uh, de voorlopige tussenstand. Asielzoekers moeten na twee afwijzingen terug naar het land van herkomst. Eens 81 procent, oneens 19 procent, 1900 mensen hebben gestemd. Elsbeth, met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, kan je een nier verkopen omdat je uh, schulden hebt? Nou, dat, uh, dat schijnt te gebeuren in Nederland, daar gaan we het over hebben. Over een nieuwe op opvoedmethode, waarin je nog weer meer moet praten met je kinderen. Praten we. En over uh, de nieuwe nationale politie, daar wordt ook in de Tweede Kamer over gesproken vandaag. Dat allemaal zometeen na tweeën. Dit is de Dag, ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag.